Bij een brand in een loods in het Noord-Brabantse hoeve... zijn twee mensen gewond geraakt. Zeker een van hen had brandwonden. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de veiligheidsregio waren er meerdere explosies te horen. Wat er precies in de schuur stond, is niet bekendgemaakt. De brand is inmiddels onder controle. Het nablussen kan nog wel een paar uur duren. En er komt een toneelstuk van de bestseller Judas van Astrid Holleder.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 Simone Tukker en Castellon. Goedenacht, het is twee minuten over vier en u luistert naar de Dagwacht op campagne op NPO Radio 1. Over twee weken is het zover, dan gaat Nederland weer naar de stembus. En met bijna 54.000 kandidaten op de lijst heeft u in ieder geval wat te kiezen. Maar grote vraag is toch: wie zijn al deze mensen en wie controleert eigenlijk hoe zuiver op de graad ze zijn? Met andere woorden, hoe integer zijn onze lokale politici? Een vraag die des te belangrijker wordt... omdat onze lokale bestuurs al lang niet meer alleen beslissen... over relatief kleine onderwerpen als wie het straatvuil ophaalt... en waar de lantaarnpalen moeten komen. Nee, tegenwoordig gaat de gemeente over veel meer. Bijvoorbeeld over jeugdzorg en andere grote taken krijgen ze op een bordje. Ja, in de komende twee uur gaan we het hebben... over de integriteit van onze politici... over machtsmisbruik en falend lokaal bestuur. Dat doen we met een heel bijzondere gast, Marilies Roos. De afgelopen vier jaar raadslid in Bloemendaal... voor haar partij Hart voor Bloemendaal... En zij schreef een onthullend boek over de politieke cultuur... in het Rijkse Dorp van Nederland. Over raadsleden die elkaar naar het leven staan, huilende wethouders... en een doofpotcultuur waarin alles geheim moet blijven. Mevrouw Roos, welkom. En gelukkig we ook weer bij ons de hele nacht op dit uur... Mirjam Heijnga, politiek redacteur bij Eén Vandaag... en onze speciale watcher voor de nacht. Zij volgt de gemeenteraadsverkiezingen op de voet voor ons. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Voordat we uitgebreid ingaan op uw boek, mevrouw Roos... En, uh, en helemaal vol het wespennest, als ik het zo mag noemen, van Bloemendaal ingaan... zou ik graag een aantal uh, korte dilemma's voorleggen. Uh, en als u kort kunt antwoorden, zou dat fijn zijn. En u heeft alle tijd, we hebben twee uur, om daarna er nog uh, wat uitgebreid op in te gaan. Uh, de eerste keuze die ik u graag zou willen voorleggen. Als ik wist in wat voor politiek wespennest ik terecht zou komen in Bloemendaal... was ik er nooit aan begonnen. Of ik zou het zo weer doen als ik vandaag de keuze zou moeten maken... Ik zou het zo weer doen als ik vandaag de keuze zou moeten maken. Oké. Ik wikker het me al dit antwoord, maar uh, straks een volg. Uh, Bloemendaal is een uh, geval apart met zoveel politieke affaires... of Bloemendaal staat symbool voor de verziekte bestuurscultuur in heel Nederland? Ik denk dat het symbool staat, ik heb het zelf exemplarisch genoemd... voor de bestuurscultuur op lokaal niveau in heel Nederland. Oké. Okay. En in de politiek kun je heel goed vriendschappen sluiten... of vrienden maken is onmogelijk in de gemeenteraad... omdat iedereen altijd een dubbele agenda heeft. Ik zou het geen vriendschap willen noemen, maar samenwerken. Ik heb ook nog drie dilemma's voor u. Ik heb afgelopen jaren wel eens overwogen om het beltje erbij neer te gooien... of ik heb nooit echt overwogen om te stoppen als raadslid. Ik heb wel overwogen om te stoppen. Maar het niet gedaan voor, nee. de, voor de goede orde. De, de volgende. De meeste raadsleden zijn integer en werken zich een slag in de ronde... of de meeste raadsleden zitten er puur voor zichzelf en hun eigen belang? Dat vind ik ingewikkeld. Moeilijk dat, dilemma. Dat vind, ik een, dat vind ik echt een dilemma. Ja. Kom op ja. die zo terug. Uh, mijn ambitie is om ooit zelf burgemeester van Bloemendaal te worden... of ik blijf liever raadslid om de macht te controleren? Ik zou heel graag burgemeester van Bloemendaal worden. Ja? Ja. Wat, wat zou dan het eerste zijn dat u, dat u daar verandert, als u daarmee gemeester wordt? Uh, open en transparant werken en ja, beschikbaar en bereikbaar zijn voor iedereen. Ja, want dat open en transparant, dat is het allesbehalve? Dat is het allesbehalve. Daar ja. heeft u de afgelopen jaren flink tegenaan gelopen. Ja, en tot op de dag van vandaag helaas. nog ja. altijd, ja. ja. U had een lichte aarzeling bij dat ene punt, hè, over het, het hard werken van raadsleden... of dat ze er puur voor zichzelf zitten. Ik denk dat raadsleden heel hard werken. Het is een heel zwaar vak. Ik besteed er gemiddeld 20 uur per week aan. En uh, daar word je heel slecht voor betaald, tenminste in de gemeente Bloemendaal... want dat is een gemeente met, met weinig inwoners. Um, dus ik twijfel er niet aan of de meeste raadsleden... werken zich helemaal een slag in de rondte. Of ze dat doen ten behoeve van een, de bevolking. Van, voor de achterban uh, waag ik toch wel in veel instanties te betwijfelen. Ja, daar komen we straks uitgebreider op terug... Uh, u heeft ook wat uh, muziek meegenomen. Uh, ik hoor straks heel graag de reden achter dit nummer... maar we gaan eerst even luisteren naar Heart met Crazy on You. Mooi. de klanken van Hart met Crazy on You. U luistert nog steeds naar de dagwacht op campagne op NPO Radio 1. bij ons nog steeds in de studio Marilies Roos, raadslid uit Bloemendaal... en onze eigen Mirjam Heinga, politiek watcher van vannacht. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Ja, uh, Marlies Roos, uh, we gaan het uitgebreid hebben uiteraard over uw boek. Alles uh, is hier geheim. Uh, Laten we voor dat we uh, alle affaires uiteraard uh, uh, van binnen en van buiten gaan doornemen... Uh, beginnen met hoe het allemaal begon, want uh, het was voor mij niet echt. Het was eigenlijk meer toeval uh, dan dat u er heel erg over nagedacht had. Van, uh, het is niet iets van wat u altijd op uw wensenlijst had staan... van ik ga de politiek in en ik ga die gemeenteraad van Bloemendaal... eens een keer flink opschudden. Nee, in tegendeel. Uh, ik had met mijn man een afspraak... dat ik absoluut niet politiek betrokken zou raken... en ja, dan toch op een onverwacht moment mij laten meeslepen... door een fractievoorzitter van een lokale partij die mij vertelde dat lokaal betekende lokaal en niet links of rechts en uh, ja en toen heb ik me toch laten uh, overtuigen dus en waarom had uw man uh, deze bouwstelling ingenomen? Hij zei dat gaat alleen maar een heleboel uh, gedoe en ellende opleveren en het kost je tijd en daar bereik je helemaal niets mee en als je het doet en je gaat die gemeentepolitiek in dan ren ik de tuin uit en dan zie je mij niet meer terug. En uw man kent u misschien ook wel een beetje. Die weet als u erin stapt, dan gaat u er niet half in misschien. Dat uh, ja, nee, Hij kent mij heel goed. Dus hij was daar natuurlijk wel bang voor. En dat is ook, nou, die, die, die droom is wel uitgekomen. Want, want als we naar het begin willen gaan, dan moeten we terug naar 2014. Dat was het moment dat u. Uh... Ja, ik ben, uh, van, eigenlijk ben ik van origine meer een actievoerder. Ik was eerder betrokken bij de bescherming van het uh, cultureel... en natuurlijk erfgoed in de regio. En daar kwam ik voor op en sprak ook geregeld in bij gemeenteraden... en ook bij de provincie in Noord-Holland en Zuid-Holland. Uh, dus ik was wel bekend met politiek. En een enkele keer dan, uh, dan ging, hij, ging hij met mij mee. Maar die vergadering duurde eindeloos, dus dat, uh, dat, dat trok hem niet zo. Uh, maar ik was natuurlijk wel op die manier bekend geraakt met politiek. U viel wel op in die zin, waarschijnlijk. Uh, ja, en ik had op een gegeven moment ook een behoorlijke uh, groep om me heen verzameld. Het uh, had te maken met de aanleg van een mogelijke snelweg... langs onze dorpskern en dat uh, trok, trok inderdaad aandacht. En dat was voor die fractievoorzitter dus een reden om mij te vragen... op de lijst te gaan staan om die partij te steunen in de verkiezingen. Voor de duidelijkheid was het een onverkiesbare plek. Dus u dacht van, ik, ik zit wel veilig, ik ga op die lijst staan... en ik kom nooit die gemeenteraad in, maar dat liep even... Iets anders. Ja, ik wilde per se een onverkiesbare plek. Uh, en ik verwachtte ook niet dat ik daar, uh, dus dat ik een plek zou krijgen in de gemeenteraad. Maar ik, uh, ik haalde zoveel stemmen dat het voldoende was voor een uh, eigen zetel. En toen die uitslag bekend werd... toen stond ik voor de keuze om, om nee of ja te zeggen. Maar ik vond dat ik het moreel niet kon maken om dan nee te zeggen. Mirjam Heinga, onze politieke uh, commentator. Uh, per ongeluk in de gemeenteraad terechtkomen? Of een lijstduwer zijn en dan alsnog verkozen worden? Komt dat vaker voor? Ja, je ziet het geregeld. Uh, je, hebt, je hebt mensen die gewoon op de lijst staan... omdat ze nou, zijn gevraagd en die komen zeg maar, onder de vleugels van, uh, van de lijsttrekker uh, binnen. Maar je hebt ook mensen die zelf campagne voeren voor zichzelf... en op eigen kracht in de raad komen. Je hebt ook inderdaad lijstduwers die inderdaad van tevoren zeggen... Ik, uh, ik doe dit alleen maar als steuntje, en die dan toch verkozen worden. En die hebben vaak wel een dilemma van, ja, wat ga ik nou doen? Want het is nooit mijn intentie geweest om in die raad te gaan zitten. Ja, even, even terug naar die verkiezingsuitslag. Want toen hoorde u dus dat u toch, ja, zoveel voorkeursstemmen waren het, uh, geloof ik, hè? Ja, nou, het is apart. Je krijgt eerst zeg maar, de uitslag per partij op zo'n avond. Uh, en de partij waar ik uh, achter was gaan staan, die had op dat moment... Uh, bezette één van de 19 raadzetels, en ik stond op plek vijf. Uh, ik, ik had dus niet verwacht dat daar zoveel zetels uit zouden komen. Dat was dus ook niet zo. Dus dan krijg je eerst de uitslag en dat waren vier zetels. Dus ik dacht op dat moment, oké, okay, ik zit er niet er in. dat er mooi weg. Dat is mooi, dat is fijn voor mijn man in ieder geval. <lacht> en, toen, en dan moet je vervolgens gaan, gaan, ze, gaan ze bekijken... hoeveel elk uh, volksvertegenwoordiger aan stemmen op zichzelf heeft verzameld. En toen bleek dat ik genoeg had voor één eigen zetel. En hoe komt dat, denk je? Zijn dat mensen die u dan inderdaad van die actiegroep kende... Dat, in dat geval had het ermee te maken dat ik uh, al een bekende was... Uh, vanwege, die, vanwege die aanleg van de snelweg en de bescherming van dat erfgoed. Dus uh, dat, dat is de verklaring geweest. En, en omdat ik al zoveel stemmen achter me kreeg... dacht ik, ik kan het gewoon niet uh, maken om dan, om dan te bedanken. Voor die, want ik vond het toch een hele eer. Het is natuurlijk heel wat als mensen je... Ja, zo vertrouwen dat je volksvertegenwoordiger mag worden, ja. Dus ja, volgens mij uiteindelijk vier zetels uit mijn hoofd, geloof ik, ja. ja? Dus dan staat die, uh, in, komt hij op de lijst van Liberaal Bloemendaal. Uh, onder. Uh, volgens mij was de lijsttrekker was de, de heer Heukels. Over twee maanden moeten jullie alweer afscheid nemen van elkaar? Nee, dat afscheid dat kwam al binnen zes weken. Oh, zes weken, oké, okay, nog eerder. Ja. ja, dus zes weken na de verkiezingen uh, in 2014... begin mei ben ik uh, uit die fractie gestapt... Ja, ik herinner me ook uit het boek, dan heeft u inderdaad een, een gesprek... met de heer Nedervenen, met de burgemeester, van hè, wat zou ik doen? Ga ik nou in mijn eentje verder of verlaat ik de raad? En wat voor advies gaf de burgemeester u toen? Die zei, ik vind het jammer, Marilies, als je nu je zetel opgeeft... want je hebt hem wel zelf verdiend... en er staat toch een groot gedeelte van de bevolking achter je... Um, als je in eerste instantie zelf had meegedaan... met een eigen partij aan deze verkiezingen... had je misschien zelfs al meer stemmen binnengehaald. Maar ik vind dat altijd een gok. Dat kun je, niet, uh, dat kun je natuurlijk nooit vertellen uh, achteraf... Um. In ieder geval gaf hij mij wel het advies om door te gaan. Dus u voelde zich niet een zetelrover die vandoor ging met de zetel? Ja, ik voelde me wel degelijk een zetelrover. Ik, ik vond het een enorm dilemma. En, en het is natuurlijk geen fraai plaatje dat je binnen zes weken al afscheid neemt. Maar uh, mijn man zei, dit gaat helemaal niet goed. Uh, direct nadat de verkiezingen uh, achter de rug waren... voltrok zich een compleet andere, ander beeld dan dat ik ooit bedacht had. Want... Wat was dat beeld? Ja, dat is dat je het dan niet meer toe doet. Je hebt gezorgd voor een heleboel stemmen. Maar laten we zeggen, het werd onder de heren onderling. In dat geval, in de fractie waar ik in terecht gekomen was, werd dat uh, beslist. Dus ik stond overal buiten. En uh, ja, mijn functie was, was in feite nul. Ik, ik kon eigenlijk alleen maar tijdens de raadsvergaderingen mijn stem uitbrengen. Dus dan ben je in feite stemvee geworden. Want wanneer volger... had u dat, dat gevoel ja, van ja. Uh, dat de, de gemeenteraad inderdaad toch anders werkt dan nu misschien van de buitenkant had gedacht? Ja, dat was al direct. Je krijgt de verkiezingsuitslag binnen... en Liberaal Bloemendaal was de grote overwinnaar. Er was één partij met één zetel meer. Dat is een partij die van oudsher regeert in die gemeente. Dat is in Bloemendaal de VVD. Dat gaan we nog vaak horen vanavond, hè? de VVD. Gobbeten ja, moeten we even gaan strepen hoe vaak die gaat van. Ja, en, en ik... Uh, dan kom je dus in een, in een situatie terecht dat je uh, mogen coalitiepartner wordt. Dus dan gaan, er moet een college gevormd worden. En mijn gedachte daarover was dat het volk heeft gekozen. En op dat moment zul je toch in overleg moeten treden... met de partij die het meeste aantal stemmen achter zich heeft vergaard. Dat lijkt mij gewoon democratie. En dat gebeurde er helemaal niet. Dus uh, meteen nadat het doek gevallen was van de verkiezingen gingen zich al achterkamertjes uh, spelletjes afspelen. En ja daar, daar ben ik dus helemaal geen voorstander van. En die spelletjes speelden zich ook nog eens af op, in, binnen een heel beperkte kring. Dus binnen onze fractie waren slechts enkele mensen daarvan op de hoogte... wat daar zich precies afspeelde. Ik in ieder geval niet. Dus bepaalt geen witte broodsweek van ik kan hè, even, even wennen... even kijken hoe die politiek gaat, maar meteen... Vol de coalitieonderhandelingen in het eerste fragment. Wat misschien aardig is, um, als u een stukje kunt voorlezen uit uw boek... want dat vond ik wel heel illustratief. Dat is het moment eigenlijk dat u dus als eenmansfractie inderdaad besluit door te gaan. En dan ontstaat er een discussie uh, over welke plek in de gemeenteraad uh, uh, je kunt innemen. En dat is heel belangrijk en uh, dat volgt ook uit het volgende fragment... waarom het zo belangrijk is, waar je zit uh, in die gemeenteraad. Misschien kunt u dat even voordragen uit uw eigen boek. Ja, de griffier had overlegd met de CDA-fractie... of het CDA goed vond dat ik naast deze fractie plaatsnam. Het enige nadeel was dat ik dan in de hoek zat. Het was een hoekje waar niemand wilde zitten. Ingemetseld tussen de VVD en het CDA. De griffier vertelde dat het camerabereik slecht was in die hoek. Ik zou mijn stoel een kwartslag kunnen draaien... om zo nog iets te kunnen zien van het college. Ze keek me stralend aan. Dit was een stoelendans. Het leek wel een grap. De griffier vertelde echter dat het bloedserieus was. Nou, vertel, wat vind je er zelf van, Marilies? Maakt mij niet uit waar je meneer zet. Dus dit illustreert heel goed. Hè? U wordt dus rondgeleid en het maakt dus heel erg uit waar je in die raad zit. Uh, het blijkt ook uit uw reactie als je het voorleest. Um, ja, u was verbaasd, neem ik aan, verbijsterd. Dit was toch wel een ongekend uh, moment misschien wel voor u. Ja, ik, ik had me nooit gerealiseerd dat een plek in een raadzaal... en het camerabereik en wie naast wie zat, dat dat belangrijk was. Uh, ik, ik, ik bedoel, dat, dat was zo uitgedokterd en uitgekiend... dat ik helemaal geen enkel idee had van de betekenis daarvan. Maar dat is natuurlijk in de loop van de jaren wel duidelijk geworden. Welke plek je inneemt en dat dat ontzettend belangrijk is. Is dat dan ook typerend voor hoe het in Bloemendaal... in de politiek eraan toe gaat? Hoe ik denk dat het, ik, ik, ik denk dat het in, in heel veel gemeenten gaat zoals het in Bloemendaal gaat. Dat, dat zei ik al eerder. Uh, en bij ons is het dan zo dat uh, de VVD de prominente plek inneemt... en dus uh, recht tegenover het college zit en ook recht in de camera kijkt. En dat maakt natuurlijk dan, dat weet ik nu, maakt het verschil uit... of je om het hoekje kijkt of dat je het college recht in het gezicht kijkt en dan een, ook tekenen kunt geven van dit bevalt ons niet... of let eens even op, we gaan het anders doen. Het is hè? niet zomaar een stoeltje in de zaal. Uh, meer omheen gaan, o, politiek verslag even voor één vandaag. Jij loopt veel in de Tweede Kamer. I, mm -hmm. is, is daar eigenlijk ook uh, van toepassing? Uh, maakt het uit waar je komt te zitten? Heb je daar wat over te zeggen? Ja, in, in de Kamer is het wel, uh, ligt het wel vast. <kliek> de, <kliek> het gaat van links naar rechts qua politieke kleur. Dus zeg maar links zit de SP en helemaal aan de andere kant zit de PVV... Uh, dat ligt wel vast, maar na de verkiezingen is dat natuurlijk, ja met de grootte van de partijen die wisselt, wordt dat weer uh, wat verschoven. En je ziet het vooral bij afsplitsingen. Uh, bijvoorbeeld, het meest recente is Forum voor Democratie. Die moest een plek hebben. Die werden bij de PVV gezet. Nou, daar waren ze het met z'n tweeën niet mee eens, want ze zagen zichzelf als middenpartij, wilden niet. Uh, daar zitten En de drie heren van Denk ook, uh, maakten ook groot bezwaar. Om twee redenen. Die zeiden, wij zitten niet bij een gangpad. En alle fractievoorzitters zitten bij een gangpad. Zodat ze snel de interruptiemicrofoon kunnen. En dat konden zij niet. En ze zaten op de achterste bankjes. En ook dat speelde mee. Want ze zeggen, dan zijn wij niet zichtbaar. Uh, want inderdaad, de reden van uh, meer naar voren, meer zichtbaar. Dat is ook wel belangrijk. Laat en zien dus, dat je er bent. Laten zien dat je er bent. En uh, een mooi voorbeeld daarvan is ook Henk Krol. Die zit een beetje achteraan. Uh, nu heeft hij meer zetels, toen was hij nog maar met z'n tweeën... en als je dan een plenaire debat hebt waar niet iedereen bij is... maar alleen die woordvoerders... Uh, dan schoof hij wel eens een paar rijtjes meer naar voren... want dan was hij beter in beeld. Ik hij zei zelf, ik kan ik... het niet goed horen, dus ik ga wat meer naar voren zitten feit was wel dat hij wel net in de range van de camera zat dan. Het speelt dan ook mee, want ik kan me voorstellen... als er dus ruzie naar de partij is en een kamerlid scheidt zich af... dan moet hij misschien zo ver mogelijk misschien van de oude fracties vandaan zitten... lijkt mij, of... Uh... Ja, maar dat gaat dus inderdaad op politieke kleur. Ja. Dus zeg maar, als jij uit de VVD stapt... dan zit je wel in de buurt van de VVD... je kan niet ineens in het SP-vak gaan nee. zitten. Want dat is gewoon geschakkeerd naar, uh, naar, van links naar rechts. Ja. Mevrouw Roos, ik zie u in stemmend ja knikken... Ja, dat, dat gevoel van links naar rechts, dat, dat, dat heb ik niet gemerkt in, bij ons. Uh, het is meer zo dat de, de coalitiepartijen bij elkaar in de buurt zitten... en dat de oppositie aan, aan de andere kant zit. Dus ik moest wel aan de kant van de oppositie zitten... En dan zo min mogelijk als het ware zichtbaar. En de rest moest ze het wel goed vinden. Want even voor mijn begrip. U zat uiteindelijk in een soort dode camerahoek... waar u weer niet te zien was en niet gehoord kon worden. Of uh, ja, ver was... van de interruptiemicrofoon af. Ja, ik moet daar wel bij vertellen. Wij zaten toen in een uh, oud-gemeentehuis in, in, uh, in, uh, in Bennebroek. Dus uh, de situatie is nu iets anders. Maar ik zat inderdaad op dat moment echt in een uithoekje. En ik moest mijn stoel echt draaien om gezien te worden. Ja. <lacht> U vertelt hè, dat, het, dat het heel moeilijk is om, of dat u meteen werd geconfronteerd met het feit, ik, ik doe er eigenlijk niet toe. Er zijn allerlei achterkamertjes, alles wordt al besloten. Komt dat ook omdat het mensen zijn die daar al sinds jaar en dag in de gemeenteraad zitten? Hoe ziet u dat? Ik denk niet, ik, natuurlijk, de, de, uh, het aantal jaar dat je in een gemeenteraad zit, doet er, do, dat doet er wel toe. Maar in die achterkamertjes, dan bedoel ik vooral de coalitiepartijen. De coalitiepartijen hebben, uh, ja, die zitten aan de knoppen, die hebben het voor het zeggen. En alles wat er besproken wordt in de raad... wordt vooraf besproken in de achterkamertjes... tussen wethouders, tussen coalitiepartijen... en is als het ware al voorgekookt. En dat heb ik me ook nooit gerealiseerd. Dat als je een raadzaal binnenloopt... vanavond is er weer een raadsvergadering... dan, zijn al, dan is alles wat er op die agenda staat... is al voorbesproken voordat het überhaupt in de openbaarheid komt. Dus en het is daar... eigenlijk gewoon een toneelstukje voor de bühne... als je dat uh, als bezoeker zou bekijken. Ja, en dat is natuurlijk super triest. Dat dat, want dat duurt vier jaar. Hè? Dat heeft natuurlijk met democratie dan helemaal niets meer te maken. Je bent in ieder geval als oppositiepartij... Ben je in een volstrekt ongelijkwaardige positie. En dat betekent dus dat het duale stelsel... dat uh, hè, dat, dat begin van, van deze eeuw is ingevoerd... dat dat absoluut niet functioneert. Dat is een, dat is een schouwspel. En mevrouw Roos, we gaan zo uitgebreid door. Want we zijn dus nu in de fase beland dat hij dus als één pit, als eenmans fractie, als dappere vrouw zou ik bijna willen zeggen tegen de rest in die gemeenteraad doorgaat. En dan komt hij in allerlei dossiers en verwikkelingen terecht. Maar daarover straks meer. Eerst nog even muziek, ook door u meegenomen volgens mij. To Build a Home, de Cinematic Orchestra. While the crowd Ja, dat was To Build Home van de Cinematic Orchestra. Het grote heikele punt en hoofdpijndossier binnen de gemeente Bloemendaal... is het conflict over één groot landgoed, Elswoudshoek. Twee broers, Slevers genaamd, zijn er eigenaar van... en komen keer op keer in botsing met de gemeente hierover. De gemeente wil dat er een gasinstallatiemachine wordt geplaatst. De broers willen dit absoluut niet. Vervolgens komt er een soort loopgravenoorlog tot stand... tussen de broers en de gemeente... En dit houdt zelfs de landelijke pers. Het conflict tussen burgemeester Nedeveen van Bloemendaal en de twee broers. Laten we even luisteren naar een fragment uit Eén Vandaag. Hier komt een van de hoofdrolspelers in het conflict aan het woord. De heer Slevens. Er kreeg één grote ja, uh, brei van uh, beledigingen... en uh, denigrerende opmerkingen over de familie Sleven. Heel erg intimiderend, omdat hij echt dreigde... met allerlei uh, maatregelen die hij tegen ons ging nemen omdat hij vond dat wij de gemeente Bloemendaal hadden beschadigd. En dat hij, dat Nederveen, maar ook zijn wethouder... gewoon tegen ons zegt van... jullie houden we toch niet vol tegen alle procedures die, die, die gaan komen. En wij procederen net zo lang door tot jullie het niet meer volhouden. Ja, mevrouw Roos, uh, schrijver van het boek uh, Alles is uh, hier geheim... Uh, over de situatie in, in Bloemendaal. U bent uh, raadslid, zoals eerder opgemerkt. Deze kwestie die komt eigenlijk keer op keer terug... en is ook een soort rode draad door uw eigen uh, politieke carrière heen. De heer Sleeuw is even voor duidelijkheid om het even kort neer te zetten. Die, die heeft dus een landgoed uh, uh, en uh, nou, daar wilde hij uiteraard ook een, een huis opbouwen... samen met zijn andere broer. En... Het is heel ingewikkeld om helemaal in detail te treden, maar eh, dat wil de gemeente niet. En dan ontstaat er een soort, zoals, eh, zoals Simone zei, een soort loopgaveoorlog tussen landeigenaar en, en, en de gemeente. Hij heeft het hier in dit fragment over tegenwerking, intimidatie, wethouders en burgemeesters die zeggen van uh, uh, uh, uh, u kunt wel door blijven gaan, maar u krijgt toch niet uw zin. Ja, het zijn forse woorden die je hoort hier van, uh, van een van de hoofdrolspelers in dit grote conflict. Ja, en dit, dit, speelt zich dan, dit fragment speelt zich af in de zomer van 2014. Uh, om dat een beetje te kunnen begrijpen, moet, uh, is het denk ik wel goed om te vertellen dat uh, de heer Rob Sleeuwen, een van de twee broers, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, erachter is gekomen dat hij een aantal maanden, ik meen een half jaar of misschien wel langer, uh, zijn de telefoongesprekken die hij voerde met de gemeenteambtenaar uh, opgenomen. Dus zonder dat hij dat wist, is er sprake van opname of afluisteren van, van telefoongesprekken. En, uh, het... door, door de gemeente, neem ik aan, of door de politie of door wie Door de dat gemeente. Was. Zonder ja. dat hem dat bekend is uh, geworden. En die gesprekken die, ja, die circuleren dan binnen de gemeente. En daar, daar luistert men naar en daar worden grappen over gemaakt. En uh, ik heb die banden ook later beluisterd. Uh, dat heb ik pas gedaan in de zomer van 2017, dus vorig jaar. En als je daarnaar gaat luisteren, dan krijg je een ongelooflijk triest gevoel. Want uh, je hoort dan hoe die ambtenaren, of in dit geval één ambtenaar... Uh, die beide broers uh, ja, zo zeg maar, door, door het zand trekt, hè, door het grind trekt... Uh, dat ik het heel knap vind dat ze, zich niet, ja, dat ze, dat ze niet volledig uit hun, hun, hun slof geschoten zijn. Maar het is echt treiteren en in, intimidatie op het allerlaagste niveau. En dat vond ik echt uh, heel schokkend... Uh, het tweede wat speelde was dat er wel degelijk overeenstemming was... over het bouwen van een huis. Het zijn dus twee broers. De ene broer woont in het hoofdgebouw op dat landgoed. En die andere broer zou een huis gaan bouwen. Daar was overeenstemming over. Dan had de gemeenteraad een zogenaamde verklaring... van geen bedenkingen afgegeven wat inhoudt dat je dus... ondanks het feit dat het bestemmingsplan zegt dat je niet mag bouwen... mocht er dus toch gebouwd worden... En dat, uh, die verklaring van geen bedenking is, is illegaal ingetrokken... door de gemeenteraad. En dan kun je dus wel van tegenwerking spreken. Want dan heb je dus een bouwrecht dat je zeg maar, illegaal ontnomen wordt. Dus Dat zijn ernstige zaken. Een, een raad die de wet niet volgt... en een burgemeester die opdracht geeft... tot het afluisteren van telefoongesprekken. Heeft u enig idee waar de, de kiem van dit conflict ligt? Want je hebt dus een landeigenaar, die, die wil iets bouwen. Je hebt een gemeente die dat niet wil... Uh, waar is die weerstand tegen die broers ontstaan vanuit de gemeente, volgens u? Nou, ik kan dat eigenlijk alleen maar verklaren aan de hand van zeer lage motieven. Wraakzucht. Um, uh, Rob Sleeuw heeft een boek geschreven ja. met de titel Niet ons soort mensen. En um, Ik was onlangs in Buitenhof en ik heb dat toen zelf maar niet met de connectie... Ik heb geen verband gelegd met dit boek, maar dat besef ik me nu ik er hier, hierover spreek. Ik heb het netwerk corruptie genoemd. Dus op het moment dat, dat de elite, de gevestigde orde in, in dit land, bedenkt dat je er niet bij hoort en dat je een lastpak bent. Ja, dan worden de middelen niet geschuwd. Hè. Dan, dan is alles mogelijk. En dat is wat deze heren die allebei uit Amsterdam komen... hebben eh, ervaren. Zij dus verstoorden het netwerk in Bloemendaal eigenlijk? Of... Uh, ik denk dat je het moet zien als een, een aanval op, hun, uh, op het beeld... Uh, dat de, de or gevestigde orde van zichzelf wil neerzetten. Het zijn uh, nogal volhardende... Uh, mensen die uh, niet uh, het onrecht accepteren en daartegen in verweer zijn gekomen, daar heeft de pers over geschreven en negatieve media aandacht heeft enorme impact op lokaal bestuur. Uh, wat je dan ziet is dat lokaal bestuur in het schuttersputje duikt en zich begint te verweren. en dan ontstaat op een gegeven moment inderdaad een loopgraaf van oorlog, waarbij de overheid zichzelf probeert te beschermen tegen nog meer negatieve publici publiciteit en dat op een verkeerde manier aanpakt. Hè. Je hoeft natuurlijk niet in oorlog te raken met iemand. Je kunt ook proberen om het probleem op te lossen. Maar dat is dus niet gebeurd. Ik had ook het gevoel toen ik, toen ik uw boek las... Um, Alles is hier geheim... dat het op een gegeven moment nergens anders meer over gaat... in de gemeenteraad van Bloemenaal dan dit dossier. Uh, ziet u dat ook zo? Nee, ik, dat, dat, is het, dat komt eigenlijk door de manier... waarop ik het boek heb opgebouwd. Hè. Ik heb het, uh, het is een persoonlijk verhaal. en uh, Ik heb dat moeten doen aan de hand van... Een geschiedenis, maar in Bloemendaal spelen natuurlijk heel veel uh, geschiedenissen. Um, en als ik dat had willen doen, had ik misschien wel twintig boeken kunnen schrijven. En we hebben heel veel problemen. Er zijn nog meer uh, zoals, zeg maar uh, qua dossiers. Ja, um, met dien verstanden dat uh, over het algemeen mensen uh, dat niet negen jaar volhouden. Hè? De meerderheid houdt het... Uh, laat negen zeggen, jaar? Ja, dit speelt al sinds oktober 2009, dus over het algemeen zul je zien dat mensen dan veel sneller gaan afhaken... omdat het heel veel tijd en negatieve energie kost, geld. Uh, mensen worden daar moedeloos van, uh, ze raken in een depressie. Uh, over het algemeen worden burgers gewoon vermorzeld. En, en, en die, die, redden, die redden dat gewoon weer. Dus om het cynisch te zeggen, het, het werkt dus wel... als de gemeente gewoon zo door blijft gaan... dan op een gegeven moment geven mensen wel op. Nou, absoluut. En ik heb dat natuurlijk persoonlijk nog steeds ervaar ik dat zelf ook. Hè? Dus op, uh, er komt een moment dat je zegt... Hoe, hoeveel kan ik nog uh, ver, verdragen? Dat is ook een vraag die inderdaad... bij het lezen van het boek ook in mij opkwam. Van, ook bij u persoonlijk. van Hoe lang kun je nog uh, uh, ja, die strijd blijven voeren? Want u heeft inderdaad, wat zegt u ook in het boek... Heeft, een man, uh, kinderen... eigenlijk best een prettig leven, ook voor de politiek. En ik nu ik, lijkt het alsof het bijna ja het wordt het lijkt me zo'n overheersende factor dit ja dit heeft compleet uh, dat klinkt een beetje zielig maar het heeft wel helemaal mijn leven ja. overgenomen mm. uh, het is uh, uh, je weet van tevoren natuurlijk niet hoe je reageert als je in zo'n situatie terechtkomt. want je kunt uh, inderdaad je kunt uh, onder een deken gaan liggen en uh, aan de pillen gaan of aan de drankbewijs van spreken maar je, en je kunt ook opgeven je zou ook kunnen weglopen die keuze heb ik natuurlijk steeds gehad uh, maar ik ben zover gekomen dat dat niet eens meer kan. Want Point zit... of no return. Nou ja, ik zit ook in een strafzaak, hè, waar ik naar mijn mening volkomen onterecht in, te, in, in verzeild ben geraakt. Eh, door, door leugens, door, nou, door, door werkelijk door corruptie. En eh, mijn, mijn eer en goede naam is aangetast. Dat heeft mij een enorme terugval ook in mijn inkomen bezorgd. Dus eh, ik word daarover aangesproken. Dat zijn dat, dat je dus niet meer betrouwbaar zou zijn. En dat heeft natuurlijk een, een geweldige impact. Ja. Dat, dat kan ik niet, uh, daar, daar ga ik mij niet bij neerleggen. Nee. Als u, u bent ook een inwoner van Bloemendaal. Kunt u daar nog ja, normaal over straat? Of ja, hoe, is, hoe... Nou, dat is lastig. Uh, in die zin, er zullen altijd. Hè, er, zijn natuurlijk, uh, er is een behoorlijke groep mensen die uh, achter mij staat. En, maar ik heb wel gemerkt dat ik in de eerste jaren voortdurend bezig was om zaken uit te leggen. En waar je tegenaan loopt, en dat is ook waar de heren Sleven tegenaan loopt... dat is dat als een burgemeester zegt dat iets zo is, dan, dan is dat zo. Hè? Voor de meeste mensen is dat toch het gezag. Op het moment dat je dan daar vragen over gaat stellen of kritisch over bent... zul je merken dat mensen daar in eerste instantie ongelooflijk op zullen reageren. Want dat gezag heeft gelijk. En ik heb het wel eens meegemaakt dat ik ergens op een bijeenkomst... aan het luisteren was naar een politiek debat... en een kopje koffie ging halen en ineens in mijn nekvel gegrepen werd... door, me, door een wildvreemde mevrouw die vroeg of ik op een, op een heel nare manier vroeg... of ik onmiddellijk wilde vertrekken. Dat zijn dingen waar je niet op voorbereid bent. En daar ben ik nu, vandaag de dag, dus elk moment van de, van de dag op voorbereid. Inwezig. Dat dat kan gebeuren, ja. ja. En dat, dat het er snoeihard uh, aan toe kan gaan, ook in de raad... Um... Dat kunnen we even laten horen, hoe dat dan gaat met een, met een mooi fragment. Even ik heb begrepen dat, en is dat zo? Het dat was mijn verhaal. En het antwoord is nee, en ik vind de vraag infaam. Zo is het. Dat u zegt dat de vraag die een Raad zit, stelt, infaam is. Ik vind eigenlijk dat dat niet kan wat u doet. Oh, nou, geestje. Uh... En ook dat vind ik niet kunnen. Dan, uh... U heeft zich wel. U zit in een bepaalde positie, en volgens mij moet u daar meer rekening mee houden. Nou, dit is U hoorde burgemeester Nederveen... Ik moet zeggen dat de naam van de raadsmid is me even ontschoot. Het wordt infaam trouwens, dat doet me even aan Bram Moscovits denken. Maar uh, het hoort ook tot de vocabulaire van de burgemeester van Doemnau, oud-burgmeester van Doemnau, de heer Nederveen. Dit, uh, ja, hier blijkt toch wel, als ik zo vrij mag zijn, complete arrogantie en dédain. En uh, ja, niet echt veel respect uh, voor een open debat met de gemeenteraad, om het zo maar te noemen. Ja, dat klopt. In dit fragment hoor je dan uh, een, in, inmiddels opgestapt... Uh, en gedesillusioneerd raadslid uh, Tera Wolf van de Partij van de Arbeid. Ja. En die maakte op dat moment dus deel uit van de oppositie... en voelde zich absoluut niet serieus genomen door de heer Nederveen. En dat, dat, was ook de, dat is ook de, de realiteit. Heeft u ook dit soort persoonlijke ervaringen gehad met de heer Nederveen... in een debat dat hij zo weggezet werd? Ik moet zeggen, ik heb vier burgemeesters meegemaakt. Vier, hè, trouwens, eventjes. Vier, en dat is in, in vier jaar tijd ook, hè? Ja, vijf, ja, dus eerst een heer Nederveen. Toen hebben we twee waarnemend burgemeesters gehad... en nu weer een door de kroon benoemde burgemeester. En ik heb geregeld situaties meegemaakt... Uh, die, die, uh, ja, die, die in dit fragment uh, hoort, ja. Dus het is, echt wel, uh, het is best wel illustratief... hoe het er echt in de gemeenteraad aan toe gaat uh, soms. Nou ja, ik, om een recent voorbeeld te noemen. In december 2017 nog uh, is de vergadering geschorst. Uh, werd mijn microfoon uitgezet. Toen hebben we een soort uh, uh, vrij hysterisch overleg gehad... in de kamer van de burgemeester. En na de hand begreep ik dus dat het uh, politiebusje al klaar stond... om mij af te voeren. Het politiebusje? Ja. Ja, dus, uh, dat moet je dan... En dat was allemaal voorafgesproken. Dus uh, de hele situatie die daar zich afspeelde was in scène gezet. Dus dat was... Iedereen wist daarvan, behalve ik. Maar uh, voor een politiebusje moet je dus op zijn minst... iets van een strafbaar feit begaan. Wat, was, wat zou het strafbaar feitje zijn geweest dan? Uh, het hoeft geen strafbaar feit te zijn. Maar als je je dus, uh, laten we zeggen, volkomen misdraagt... en het vergaderen onmogelijk maakt, hè, dan, dan, dan kun je dus... Uh, en dan kan een burgemeester die in de driehoek zit... en overlegt met justitie en politie, kan de politie waarschuwen. En die staat dan dus klaar om je af te voeren. Mirjam Heijker, uh, politieke uh, commentator... Het kan er in de Tweede Kamer ook best wel uh, heftig aan toe gaan, zo nu en dan. Uh, Wilders-Baudet, om maar een paar voorbeelden te noemen. Mm -hmm. ik Politiebusjes nooit, nee. komen niet zo vaak tegen, moet ik zeggen. Nee, nee ik dacht dat er toch <laughs> een soort grote vrijheid van, de, van debat... en ook een soort immuniteit heb je toch als, als raadslid of als kamerlid. Het is toch niet zo dat uh, de politie mee aan het luisteren is. Het lijkt me een heel unieke situatie, dit. Ja, dat, ik, ik schrik hier zeg maar ja. best wel van. Uh, dit kom je volgens mij niet in alle gemeenteraden uh, tegen. Uh, nee, en in de Kamer is. Ik bedoel, heb je het, het bekende als Kamerlid mag je zonder uh, last of ruggespraak. Ja. Uh, je, je mening vormen. Natuurlijk ben je daar wel uh, gebonden aan, aan een fractiediscipline... en wat zo'n een beetje de partij natuurlijk vindt. Want ja, je zit wel onder de vlag van een partij. Uh, en, maar wat jouw inbreng bijvoorbeeld in een debat is... dat wordt van tevoren in de fractie besproken... van jongens, dit is ons standpunt. Wat vinden we? Hoe gaan we dit doen? Gewoon een overleg... Maar dit soort praktijken, die, nee, ik ken ze niet zo uh, vaak uit de, uit de gemeente. En hoe luister jij naar dat fragment waar we net naar hebben geluisterd... van een, uh, die discussie tussen de burgemeester en een, een lid van de oppositie? Nou, wat me wel, uh, wat mevrouw Roos ook zei, en dat hoor je wel in meer gemeenteraden... dat als mensen er al lang zitten, die hebben dan zoiets van... nou, zo werken wij, zo gaan wij, zo doen wij dit gewoon. En inderdaad het voorgekookte van, oké, okay, we hebben straks een raadsvergadering... maar eigenlijk hebben we al lang afgetikt hoe en wat... En, uh, we hoeven de stukken eigenlijk al niet eens meer te lezen... en debat niet meer te voeren, want zo gaan we het gewoon doen. Uh, mensen die in de gemeenteraad zitten... vaak heb je toch wel mensen die daar al lang zitten. En dan is het toch een beetje een ons ons. Uh, uh, uh, ja, we zitten daar lang. Zo gaat het nu eenmaal bij ons op deze manier. En dat uh, zie je dan terug in de werkwijze. Mevrouw Roos, u was ook een, een nieuw gezicht uh, vier jaar geleden. Uh, ja, denkt u dat dat ook heeft meegespeeld? Dat, dat, ja, zij dachten Ik... van wat... Wat doet die vrouw hier? Ja, ik denk... Uh, kijk, om te beginnen was ik natuurlijk volkomen onervaren. Uh, maar na vier jaar... Hè, dus ik zit er binnenkort vier jaar. En zeker in december, wanneer dit incident zich afspeelt... met dat politiebusje, kun je niet zeggen... dat ik een onervaren raadslid ben. Uh, maar ik denk dat dat meer te maken heeft met... Uh, uh, het conformisme waar onze politiek onder te lijden heeft, de, de, de volstrekt onzichtbare maar wel voelbare politieke uh, correcte code, hè. dus het politieke ja. correctheid, leidt tot een verstikkende uniformiteit die ten koste gaat van het politieke debat. Toch even, hoe is het afgelopen met dat uh, politiebusje uiteindelijk? U bent ik ben niet, niet afgevoerd, uh, dat is niet gebeurd. En ik was me er ook helemaal niet van bewust dat dat busje klaar stond. Dat moest ik zeg maar, de dag erop in de krant lezen, dat wist de verslaggever mij te vertellen. En ja, dat is een schok. Ik heb dus wel gevraagd aan de burgemeester... Hoe, hoe, hoe heeft u dat nou bedacht om de politie in te schakelen? Maar dat bleek dus een, een, een vooropgezet plan te zijn... en om mij uit de tent te lokken. En uh, het is natuurlijk heel kwalijk dat dat gebeurt... want ik ben nog verzeld in een, in een strafzaak. Dus dat betekent weer een aantekening in mijn dossier. Dus er wordt wel heel zorgvuldig gewerkt aan het demoniseren... van een volksvertegenwoordiger. Maar ik kan me voorstellen dat het ook wel op een gegeven moment... want u zei... van. Uh, ik ga door, ik heb ook geen andere keuze, het gaat om mijn goede naam. Maar ik kan me ook voor voorstellen dat het op een gegeven moment wel invloed heeft. En dat je op een gegeven moment misschien ook wel op je woorden gaat letten. Zeker als je weet dat er misschien een politiebusje buiten staat te wachten op je. Ik let altijd op mijn woorden. Uh, er is nooit een onfatsoenlijk woord nee. over mijn lippen gekomen. Ik heb nee, ik bedoel me, uh, meer dat, dat het tot een soort zelfcensuur leidt. Bijna dit soort uh, uh, machtsvertoon vanuit uh, de gemeente. Nee, absoluut niet. Kijk, uh, ik ben uh, beschermd doordat de camera daar aan staat. Hè? Dus uh, de, het is altijd terug te voeren naar uh, beelden. En die beelden die, die liggen niet. Dus dat is de enige bescherming. Ik zal je ook eerlijk vertellen dat ik niet in een kamer ga zitten met een burgemeester... en fractievoorzitter zonder camerabereik. Dus ik kan niet deelnemen aan uh, laat zeggen, de presidiumvergaderingen... dus de vergaderingen waarbij burgemeester... en fractievoorzitters met elkaar vergaderen. gesloten de deur? Is daar, is kan dat? Ik, daar kan ik niet zitten, want dan ben ik volstrekt onveilig. En dat heb ik hem dus gisteren ook verteld. Ik kan niet, of ja, dat was gisteren uh, in aanwezigheid van mijn advocaat... ik kan dus op die manier eigenlijk niet mijn werk doen. Hè. Dus... Voorheen was het presidium wel met camera, uh, opname, Maar tegenwoordig is dat niet meer zo. En ik zal er, daar dus ook niet gaan zitten. Dat, dat kan niet. En hoe reageerde de burgemeester daarop toen u, dat u zei... ik, ik kan uh, daar dan niet meer bij aanwezig zijn? Ik heb dus uh, uitgesproken dat ik angst voor hem heb... en. Uh, ja, hij, hij reageerde daarop verbaasd. Uh, hij zei, dat heeft nog nooit iemand tegen mij gezegd in mijn leven. En ik heb daarop gezegd, dat, nou, dat, dat zou kunnen zijn. Maar ik heb het ook nog nooit tegen iemand gezegd. Dus dat is, een, dat is dan wel... Maar het is, het is serieus waar. Ik, ik kan absoluut niet functioneren. Het moment waarop ik daar in die kamer kom... en ik met de grond gelijk gemaakt word... zo erg is het inmiddels geworden. Dat betekent dus dat ik feitelijk mijn werk niet kan doen. En eigenlijk kun je dat vergelijken met... In, in de werksfeer. Hè? Dat is natuurlijk heel, heel, heel slecht. Hmm. En u heeft het over angst. Ja, waar bent u bang voor als u met de burgemeester komt? Kijk, de lijnen met justitie zijn heel kort. En als ik vertel hier dat ik op dit moment... het is nu uh, maart 2018... en dat dit begon te spelen was zeg maar december 2014... ik inmiddels negen rechters heb versleten... moet verschijnen voor de meervoudige strafkamer... van het strafhof in Amsterdam... Op een verdieping waar zware criminelen terecht staan. Dat ik inmiddels ook vijf advocaten-generaal heb meegemaakt. Dat mij het recht op het horen van getuigen tot nu toe, heb ik één getuige mogen horen. Uh, dat uh, het heel lastig is om bewijsmateriaal in te brengen. Dat bewijsmateriaal wordt achtergehouden. Dat het dossier door het Openbaar Ministerie tot nu toe niet is gevuld. Ja, dat zijn natuurlijk zeer ernstig. Dan, dan raak je wel aan de wortels van de democratische rechtsstaat. Dat betekent dus dat je volstrekt onveilig bent en gewoon veroordeeld kunt worden op basis van leugens. U bent in een soort juridisch steekspel terechtgekomen. Wat is uh, de kern van de zaak die tegen u wordt gevoerd? Nou, weet u wat het ja, is? Um, je, kijk, politiek is um, een, een meningenstrijd. En dat is goed, maar het moet niet uh, oorlog worden. En dan is het ook nog eens zo... dat in een oorlog kun je één keer gedood worden... maar in de politiek meerdere malen. Dus, en dat is de situatie waarin ik, in ik verzeld ben geraakt. En op het moment dat justitie en de rechterlijke macht zich daar... Ja, niet, niet meer aan waarheidsvinding doen. Hè? En ik hoop dat dat zich nog gaat keren. Maar tot nu toe heb ik daar niets van gemerkt. Misschien even goed ook voor de luisteraar... van uh, waar dit allemaal mee begon, want hij heeft over negen rechters. Het begon uiteindelijk allemaal, uh, als ik het goed heb... in een avond in Loetje, dat hij stukken heeft geopenbaard... waarvan in ieder geval de gemeente zei van... Dat, uh, uh, dat, is in ieder geval hun pleidooi, dat daar een geheimhouding op, op berust. Volgens u was dat niet zo. U had ook uh, allemaal met de Vereniging van de Nederlandse Gemeente... u had zich juridisch ingedekt. Maar dat is eigenlijk waar de hele uh, juridische strijd tussen u en uh, de gemeente begonnen is. En het begon dus met een aangifte van uh, toenmalig burgemeester Nederveen... dat u de geheimhoudingsplicht zou hebben geschonden. En dat is een ambtsmisdrijf. Hè. Dat is echt een ernstige zaak. Ja, dat klopt. Kijk, uh, uh, voor raadsleden, is is een beetje een ingewikkeld verhaal... geldt de gemeentewet. Uh, ja. Op het moment dus dat een, een, uh, een college uh, informatie geheim verklaart... Hè, en, en dat op de juiste wijze uh, geheim, die geheimhouding oplegt... zul je je daar als raadslid aan moeten houden. Wordt de wet echter niet gevolgd... Hè, daar zijn duidelijke spelregels voor... dan is er geen geheimhouding. En die stukken die ik heb geopenbaard in Loetje die waren daar enige maanden daarvoor al, eh, om het maar eens plat te zeggen... over de schutting gegooid richting de bekende columnist, eh, politicoloog... Eh, Meindert Venema. Daar lag dus een compleet dossier op straat... die daar vervolgens vrolijk over is gaan schrijven... met hele groepen mensen in de CC, waaronder ook de naam van Harry Borghout, voormalig commissaris van de Koning. Toen was er dus en... opeens geen sprake meer van geheimhouding kennelijk. Dat was toen... toen was dat niet geheim. Dus uh, ik, ik bedoel, waar gaat dit over op het moment dat dit soort uh, zaken... dus die privé-inwoners uh, aangaat van de gemeente Bloemendaal... op grote schaal gedeeld worden en op dat moment dus niet geheim zijn... maar enige maanden later wel geheim worden verklaard voor twee raadsleden... en dan met name de raadsleden die als lastig worden ervaren door... Uh, het college, zeker de coalitie. Ja, dan is daar natuurlijk wel iets heel geks aan de hand. Want dan word je dus uh, belemmerd. Kijk, dat heeft helemaal niets meer met geheimhouding te maken, met de wet. Nee, dit is gewoon misbruik van de wet. En dit betekent dus een inperking van de vrijheid van meningsuiting. Het legt dus direct een beperking op aan het vrije politieke debat. En het ging dus inderdaad om een, om een, in een aangifte van de toenmalig burgemeester. Uh, ging het om een, ambts, uh, een ambtsmisdrijf, zou uh, omgaan? Uh, want. Dit houdt dus ook weer verband met die hele zaak van die twee broers. Hè? Daar heeft het ook weer mee te maken om het. Uh... Ja, kijk, als je de achtergrond wil begrijpen, uh, ik uh, he, probeer het maar een beetje psychologisch uit te leggen. Ja. Het college raakte steeds meer in de verdrukking hè, door alle ja. negatieve publiciteit. Uh, ik gooiden dus een schepje olie op het vuur in hun ogen. door, uh, dat, uh, door die stukken neer te leggen bij, bij Loetje. Dat betroffen uh, verklaringen van ambtenaren. die ook deels in elkaar geflanst waren. en als leugenachtig waren afgedaan. door een onafhankelijke klachtencommissie. Dus dat waren allemaal geen nieuwe feiten. Uh, maar ja, wat kun je dan doen als burgemeester? Je kunt dan weer binnen die driehoek een afspraak maken. en vragen en om aangifte te doen. En dat wordt dan ook onmiddellijk verzorgd. Uh, en dan zeg je dus dat dat raadslid uh, ambtenaren in, uh, in gevaar heeft gebracht. Dus het verhaal dat wordt opgehangen is dat ik door die stukken daar neer te leggen uh, uh, ambtenaren in, in een soort van uh, levensgevaarlijke situatie zou hebben gebracht. Omdat zij zouden hebben moeten vre vrezen voor wraakacties van de heren Sleeuwen. Want om het, om het goed te begrijpen, uit die stukken zou blijken. Want dat was het verjaardag van de gemeente. Hè, dat de gemeente zei van dat de heer Sleeuwen de broers. Uh, uh, geïntimideerd hadden, ambtenaren onder druk hadden gezet. En uit die stukken bleek eigenlijk, ja, met de beste wil van de wereld... dat daar in ieder geval geen, geen sprake van was. Dus de gemeente wilde, had er alle belang bij om dat in ieder geval... Uh, niet naar buiten te brengen, denk ik. Ja, als je, zeg maar, als je op een afstand bekijkt en je gaat die stukken lezen... Uh, overigens moet ik er nog bij vertellen dat uh, de wethouder in kwestie... mij in november tijdens de raadsvergadering vroeg om alsjeblieft... het dossier te openen, want dat was mij in een envelop toegestuurd... En uh, ik bedoel, dan vraagt ze dat. En als ik het dan even later in een café openmaak... dan, dan mag het ineens niet. Hè? Dus ik, ik, zie ook, ik zie ook, ik begrijp in de verste verte niet... Waar, wat deze mensen bezielt om het op deze manier aan te pakken. Maar als je de stukken gaat lezen, wat je dan opvalt... is dat er, heel, dat er wel heel veel gedoe is. Hè? Dat, dus je, je hebt twee zeer ontevreden inwoners... die zich behoorlijk gefrustreerd voelen. En, uh, en, en, en, en, en, en ambtenaren die zich van hun kant ook behoorlijk gefrustreerd voelen... Maar ja, als je het al, al met al bekijkt, dan ja, je kan je het niet anders ja, omschrijven... als een huilig huilie gedrag van deze onprofessionele ambtenaren. Dat is natuurlijk te gek voor woorden. Je, je hebt in elke gemeente heb je te maken met inwoners die veel eisend zijn... Of He, misschien wel lastig he, als je het zo zou willen omschrijven... Ja. maar je zult dat zonder onderscheid des persoons moeten afhandelen. Ja. En deze ambtenaren zouden een beetje een, een cursus kunnen gaan krijgen... om een gedragstraining, zou ik u, maar zeggen. U besluit uiteindelijk om die stukken dan toch te openbaren... bij een restaurant, uh, Loetje... Dat gaat ook niet over één nacht thijs, ja, dat besluit. Nee, ik heb daar heel goed over nagedacht. Dat was dus geen, uh, laat zeggen, onbezonnen actie. Ik heb van tevoren aan uh, samen met dat andere raadzit aan de VNG een, in een opinie voorgelegd wat precies de situatie was rond die opgelegde geheimhouding. En de VNG kwam tot de conclusie, en zo staat het ook in de wet... Dat, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ja. ja, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Uh, dat de uh, geheimhouding in de eerstvolgende raadsvergadering moest worden bekrachtigd. En zo staat het ook in de jurisprudentie. Uh, dus ik ben zelf jurist, ik heb dat goed bestudeerd. En ook de uh, burgemeester daarop gewezen. Dus in de presidium, waar ik toen nog wel aan deel kon nemen... heb ik de avond voor de raadsvergadering gewezen... op het feit dat het bekrachtigd moest worden de dag daarop. Ja, en dan krijg je te maken met een burgemeester die zegt... we gaan het niet over de casus hebben. Ja, dat, wat, ja wat, wat kun je in vredesnaam, wat, wat moet je beginnen als, hè, dus als een burgemeester niet thuisgeeft... maar ook raadsleden die daar om je heen zitten... het niet over de casus willen hebben. Waar kun je het dan nog over hebben? Ja, dat, dat weet je dan, je ziet ook in het boek, beschrijf ik die scène... want ik, ik, kan dan, ik ben op dat moment nog niet zo ver dat ik dat kan geloven. Hè. Je bent nog, laten uh, we zeggen, te goede trouw. Ik ben nog steeds de goede trouw, maar je, je, je, je, je hoopt of je denkt dat, dat je mensen tot inkeer kunt brengen. Kunt u zeggen, dat is ook een mooi moment in het boek, inderdaad. Want het gaat dus even voor de duidelijkheid, gaat dus om een burgemeester die aangifte doet tegen een raadslid. Dat lijkt überhaupt geen uh, alledaagse kwestie. Maar dan is het nog de vraag of de OM uiteindelijk tot vervolging besluit. Maar er is dan een moment in het boek dat, dat tot die dagvaarding. Uh, ja, op de mat valt, want heel vaak worden dit zaken ook geseponeerd, hè, dat wordt ook door een collega's gezegd. Maar dan valt die uh, dagvaarding uh, op de mat en dan uh, reageert hij uh, vanzelfsprekend emotioneel. Hè? Ja, dat is wel, uh, het hangt als een soort van. Uh, in het begin denk je nog van, nou, dat weet je, ik heb helemaal niks, uh, er is geen enkele grond tot vervolging. Uh, en, en vervolgens duurt het een hele poos... en krijg je te maken met een opvolgend, waarnemend burgemeester... die zegt, ik ga er werk van maken. Ja, en dan, dan denk je, oh, er zijn toch wel belangrijkere zaken in het leven... dan, dan met dit soort flauwkul bezig te houden. Maar dan blijkt justitie er dus echt prioriteit aan te geven. Dan en wordt het ik, ineens echt. Ja, ik, ben, ik denk wel eens van... ik zou eens een keer onderzoek moeten doen naar dit soort situaties... want uh, zeg maar het lekken op uh, het niveau van de Tweede Kamer gebeurt voortdurend... Hè. Uh, en soms heeft het ook een functie. Maar uh, er vindt nooit strafvervolging plaats. Daar heb ik tenminste nooit uh, van gehoord. Ik zie Mirjam Hein uh, ja knikken. Wij kunnen ja, ons, ja, ja, ons werk als journalist bijna niet meer doen hè, zonder lekkende uh, Kamerleden. <lacht> nee, zou ik bijna nee, maar het bekende voorbeeld is uh, dat er. Uh, er was gelekt uit zeg maar, de commissie Stiekem. Dat is natuurlijk de commissie waar alleen uh, fractievoorzitters van de zes en zeven grootste partijen in zitten. En in een debat kwam iets naar buiten waarvan ze dachten... dat kan alleen maar uit de commissie stiekem komen. Die fractievoorzitters mogen dat met niemand delen. Ook niet met hun eigen fractiegenoten. Er is een commissie op gezet onder leiding van uh, Carola Schouten toen. En toen had men, ja, als we nu weten wie het is... en iedereen wist wel ongeveer wie het was, maar dan zou... Kunnen we die naam een... hier noemen? Uh, ja, dat was de, de, de, de, de, de, de, de toenmalige fractievoorzitter van de PvdA... Uh, Diederik Samson mm -hmm. werd toen... Uh, ja omdat die nou hij wezen. ook ja. in het debat met die gegevens kwam. Ja. Dus dat werd aangenomen. Alleen de commissie die had een bepaalde opdracht waardoor ze weer niet precies hem de schuldigen konden aanwijzen of middelen hadden om iets te gaan doen. Dus uiteindelijk is dat allemaal weer... Ja, is er een, een gekomen... En, en er is nooit een actie ondernomen. Nee. Maar daar zijn in principe wel harde regels voor. Dus ook over wat je wel en niet mag lekken. Ja, nou, Bij de commissie stiekem is het inderdaad wel zo dat je daar dat, dat, geldt geld, ja, voor de fractievoorzitters die die informatie ook niet met hun eigen fractiegenoten mogen delen. Ja, maar strafzaken tegen Kamerleden zoals mevrouw Roos die nu uh, Nee, er is meemaakt. bijvoorbeeld in het verleden ook wel eens uh, gelekt uit de miljoenennota. Toen is, iemand, uh, uh, toen is dat, dat Kamerlid wel geschorst voor een uh, bepaalde tijd, maar is daarna gewoon weer teruggekomen in de Kamer. Om even toch uh, nog even die, die, die kwestie, nou, die zullen we niet afkrijgen. Die zullen we zeker niet, als het uh, al negen jaar speelt, hier uh, even oplossen vannacht. Maar over dat landgoed, uh, Elswoud Wat interessant is, er is ook nog een rol voor de media weggelegd. Hè? Tenminste, de media die wordt op een bepaald moment ook uh, onder druk gezet. In ieder geval, hè? dat blijkt ook uit de uh, uitzending van een vandaag. Dat heel veel kijken naar hoogleraar uh, Beunders. Die zegt, uh, die heeft een, uh, een, een mooie quote over. Ja, wat de invloed eigenlijk is van, op die lokale journalist... en hoe die uh, door het gemeentelijke apparaat onder druk worden gezet. Laten we even luisteren. Ja, eigenlijk zijn maffia maffiapraktijken, um, zo zullen ik het toch wel noemen. Maar het gebeurt in, in diverse gemeenten... dat ze op die manier uh, de onafhankelijke journalistiek monddood willen maken. Gewoon simpelweg chantage. Ja. Zonder onafhankelijke media ertussen... en goed geïnformeerde burgers kunnen mensen zoals deze burgemeester, toch vrij lang hun gang gaan... zonder dat er echt een forse tegenmacht ontstaat. Zie je dat in meerdere gemeentes, momenteel? Ja, dat zie je in, in meerdere gemeentes. Eh, omdat in veel gemeentes er al geen lokale krant... of geen, zelfs geen lokale site meer is. In veel raadsvergaderingen zit helemaal geen journalist meer in de zaal. Wat betekent dat voor de kwaliteit van de lokale democratie? Nou, die, staat natuurlijk, die loopt ernstig risico daardoor... Ja, dus dat is inderdaad een fragment hoogleraar Beunders... Inderdaad, die zegt over het onderdruk zetten van uh, de lokale pers. Spreekt hij over maffiapraktijken. Is dat iets waar u, wat u herkent? Mafiapraktijken vind ik wel een vrij uh, vergaand woord. Uh, ik, ik, ik zie wel dat de, uh, dat, dat de kwaliteit en, en de, de, de, de lokale pers loopt achteruit. Uh, en waarom? Omdat er onvoldoende mensen geabonneerd zijn op kranten. Uh, en ik merk... Ook wel dat, uh, dus met steeds minder middelen ja. moeten ze toch proberen hun werk te doen. Uh, en ze zijn inderdaad niet altijd aanwezig bij die vergaderingen. Dus dat, dat, dat is ook jammer. Uh, hoeft ook niet per se bij ons een probleem te zijn... omdat alles op de band opgenomen wordt. Dus we kunnen dat altijd wel weer terugzien. Maar ik denk wel dat er een soort van, uh, ja, een, een soort van uh, moeilijke band is. Een soort van strijd van liefde en, en, en, en haat... tussen, tussen, tussen de, het bestuur van een gemeente en de pers. Ja, Een gezonde ja. spanning is natuurlijk goed. Ja. Hè? Maar het ging dus hier ook erom dat inderdaad uh, ook de burgemeester... in ieder geval een, een afgevaardigde naar de krant van een uh, redactie had gestuurd... Ja. Volgend uur, want uh, voldoende nog om over door te gaan. Want we gaan uiteraard uitgebreid verder spreken. Ook over uh, die vervelende rechtszaak waar u uh, uh, nu in verwikkeld bent. We zitten inmiddels bij het Hof. Uh, we zijn uh, negen rechters verder, zoals u zei. Uh, we nemen ook even het, uh, het campagne-nieuws uh, door uh, uh, van de afgelopen week. Dus voldoende uh, om over door te praten met. Mevrouw Roos, dus die het indrukwekkende boek heeft geschreven over de politieke situatie in Bloemendaal. En uiteraard met Mirjam Heijn gaan we verder. Volgend uur tussen vijf en zes.